Uh, laten we maar gewoon beginnen met de goud, zilveren, bitcoins en de staatsschuldmeter. Laten we maar beginnen met het uh, goud. Goud is het 1245,80 cent per ounce En het is weer eens aan het dalen. En de olie ook, de daalt gezellig mee. Oh nee, oh die, sorry, 56-60. Dat is eerder deze dag gedaald, maar nu weer omhoog. Ah, oké. Okay. Um, ja, dan hebben we ook nog de marihuana-index. Maar ja, sorry, die hebben we niet, want de pagina wil niet laden. Uh, nou goed, dan hebben we in ieder geval wel de staatsvolmeter. Die staat op 478,5 miljard in het rood.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 <laughs> Het is wel heftig allemaal. Nu de bitcoin zo stijgt, uh, ja, heb je ook allemaal mensen die er niet zo blij mee zijn, die allemaal uitspraken gaan doen. Zoals bijvoorbeeld Alan Greenspan. Ja, die oude vos, of zoals hij uh, benoemd wordt: de maestro. Omdat hij als een soort dirigent de economie kon dirigeren met zijn rentestafstokje. <laughs>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 Managementcrisis, denk ik. Dat was een, een hedge fund met allemaal Nobelprijswinnaars en genieën erin. En die hadden een heleboel geld gekregen. En daar hadden ze nog meer geld mee geleend. En daar hadden ze hier super mee belegd. Volgens allerlei ingewikkelde mathematische modellen. En dat kon gewoon niet fout gaan. Er was ook weer enorm veel vertrouwen in. En dus ging het fout. En dat was zo'n groot financieel probleem dat er een enorme bail-out moest komen toen al.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 En Greenspan was al korter, en die behoelde de rente minder vaak. En Bernanke was nog korter. En uh, Janet Yellen is helemaal een klein, uh, klein van uh, stuk. <laughs> en, uh, waarschijnlijk heeft hij nog kleinere, lagere rente, waarbij.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 Ja, het lijkt heel erg op wat Nicolas Taleb, die schrijver van Black Swan en uh, het boek Anti-Fragile... Yeah. Uh, hij noemde dat anti-fragile, antifragiel. Dus het wordt steeds uh, sterker naarmate het meer in elkaar geslagen wordt. En ja, dat is, ja, dat zie je natuurlijk bij, uh, bijvoorbeeld bij, bij spieren ook. Spieren als je ze belast en ze traint, dan worden ze sterker in plaats van zwakker. Dat zie je lijkt bij bitcoin ook het geval. Naarmate er meer BOOS uitkomen en, en zeggen dat het vreselijk is, Jamie Diamond of noem maar op, dan zie je het eigenlijk in waarde toenemen. Dat, uh, komt omdat ja, als, als, het, als die mensen er tegen zijn, dan moet het wel goed zijn. Ik denk de manier waarop waarschijnlijk Trump de verkiezingen gewonnen heeft... nou, als iedereen hem zo haat, nou, dan moet het wel een goede wens zijn. <laughs> <laughs> ja. Maar dit, dit gezegd hebben, ik denk inderdaad wel dat Bitcoin is nou enorm gestegen natuurlijk. Dat, is, dat, dat kan niet zo door blijven gaan. Ja, goed, als we, dat bericht eigenlijk nog niet tussen geplaatst. Maar uh, toen had die dat nou ook weer een uitspraak gedaan...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 Niet alleen als jij met, eh, uh, met 10.000 dollar vliegveld aankomt en zegt ah, dat is illegaal, geef me hier die 10.000. Ze kunnen ook al je andere bezittingen dan afpakken. Zo'n dus je hele huis, je auto. Ze kunnen gewoon alles binnen ze afpakken van je. En dat soort dingen zit ook een reden, denk ik, dat Bitcoin zo populair zijn. Omdat dit, uh, ja, dit ervoor zorgt dat mensen,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 Ja, wat de, wat de eigendom zegt, zijn in Venezuela, dat weten we allemaal. Maar uh, Madura die zegt gewoon, de 21ste eeuw is gearriveerd. Op <lacht> <De> televisie. <lacht> vijf, vijf uur dieren duren de show. <lacht> je, <lacht> je, <lacht> je zal er gewoon naar moeten kijken. <lacht> waarom <Well>, die socialistische <lacht> dictators altijd van die lange uh, toespraken. Ja. Je kunt het nooit in een in bericht ja. zeggen, zoals Trump. <lacht> ja, het is gewoon helemaal afmatten die mensen. Gewoon helemaal gewoon helemaal, helemaal, helemaal in elkaar zakken als een wanhopige pudding. Van oké, okay, ha alsjeblieft op met praten even.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 Ja. De laatste keer dat we het over de Bolivar hadden, stond er gelijk aan één Satoshi, maar... Uh... Ja, inderdaad, Nu ja. is het al een halve Satoshi. Ja, het is, uh, ja, het is dan inderdaad, 57% zal een halve Satoshi zijn, ja. Nou ja, goed, nou, uh, we zijn benieuwd. Ik weet niet wanneer hij op CoinMarketCap uh, komt. <laughs> Ja, dat komt binnen op plaats 6. Vlak onder Bitcoin gold. En hoe wordt dat ding gemined dan? In een... Ja, in Maduro is een, is een badkamer waarschijnlijk. daar <laughs> staat een miner. Je <laughs> er zit zo'n knop op, turbo knop, als die meer geld nodig heeft. <laughs> allemaal, oude, allemaal oude Nvidia kaarten ofzo. <laughs> ja, dat zie je waarschijnlijk. Die programmeur daarnaast die moet het gewoon aanpassen op commando.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 ...onzin-argumenten. Okay. En dan, daar worden wel een paar dingen aangehaald... ...die inderdaad, ja, die inderdaad onzin zijn. <laughs> zeg maar, ja, het, is, het is nergens aan... Uh, geba op ...gebaseerd in waarde. En het zegt, ze zegt, ja, dat kan wel zo zijn... ...maar de euro is ook maar gestold vertrouwen. Als de bakker geen vertrouwen in heeft... ...dat hij een brief van 5 euro... hem straks een paar liter benzine oplevert... ...dan krijg ik echt geen brood voor dat geld. Uh, ja, dat is natuurlijk zo dat uh, de waarde van geld... ...dat is vandaag de dag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 Echt gouden vingers die kunnen geld uitgeven. Er, die op een, op een goede, gerichte manier, efficiënt. zoals geen ander dat kan. Dus je, je wil altijd dat als er een extraatje beschikbaar is. dat, dat de overheid dat uitgeeft. Want, ja, alsof die ja. bommen die ze in het Midden-Oosten afwerpen. Wit, geen schade opleveren voor het milieu. of die kerncentrales of zo, weet je wel. Maar goed. Nee, maar ze zegt ook weer witwassen. Bedoel, hoe kan je dat überhaupt meten? En trouwens, witwassen betekent eigenlijk dat je geld uit een zwarte economie. naar een witte economie brengt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 Als het, uh, als het milieu in gevaar komt, dan dat is dat een uitzonderingssituatie. Dan hoeven ze alle, alle beschaafdheid overboord te zetten. Maar wat is er nou groene stoom gebruiken? <laughs>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 Wat dan vreemd is, want, want windenergie kost meer aan elektriciteit dan, uh, of zonne-energie, dan uh, energie uit, uh, uit aardgas bijvoorbeeld. Dus dan zou je zeggen, als, als dat een maatstap is, dan is aardgas, is, uh, levert milieuvriendelijker elektriciteit op dan, uh, dan windenergie. Al met al, omdat er kennelijk heel veel energie zit in die aluminium uh, bladen van die uh, windturbines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 cap te kijken en is inderdaad sinds het verschijnen van dat artikel op 2 uh, december nee is die onwijs omhoog gegaan ja, ah, ja, ja, ja. Het is gelukt ja, het is een... Alex, ik schrijf ze in de handjes ja, ja, ja, ja. zijn artikel uh, propagandaartikel heeft geholpen ja. terwijl alle altcoins aan het dalen zijn, is deze aan het stijgen ja, ja je kunt hem kopen het is uh... het zijn dus toch nog mensen die de box het serieus nemen dat is heel mooi ja, ja, ja.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 En dan gingen ze naar het WODC, Dus zeiden jongens, willen jullie een onderzoekje doen? Ja, dit moet eruit komen. Uh, hier is de bankering ploem. En hij staat er helemaal vol. dat is en... dus en... er vooral iemand die zei van, ja. ik wil dat dit eruit komt. Mm. De minister oh, ja. opstelt, hè? Opstelt, geloof <laughs> ik. Die speelt hier een belangrijke rol, die heeft echt nergens respect voor die man. Uh, eigenlijk is alles, het is het doel de onderdaan te overtuigen. Want er is een, is een oorlog voor de mind, de, de, de hersenen, de gedachten van de onderdaan.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 en een paar jaar geleden had je die, die Watson computer was het geloof ik en die deed die deed een Jeopardy spel na, dus die ging dan, je uh, kon vragen beantwoorden in een quiz en, en het klinkt heel autoritair zo'n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 gaat uh, installeren en die zegt ja, daar is nou, er is zoveel corruptie geweest en uh, om, het, om het onafhankelijk te maken en helemaal vrij van corruptie hebben we hier een, een enorme computer en die, en die geeft ons advies in plaats van die wetenschappers die zich laten beïnvloeden. En dan krijg je een computerstem die precies dezelfde dingen zegt als die wetenschappers, want het wordt natuurlijk gewoon van de achterkant wordt het gevoed door die politici. Het komt er dan met een hele autoritaire stem uit denk ik en dan, uh, ja, dan geloven mensen dat weer een tijdje. Nou wat ik wel een beetje opvond was, dit komt dan na een week uh, dat dus, uh, ze euh, van nepnieuws zagen, weet je wel? Behalve bij zichzelf. Wat ja, ja, ja, voor ja, mij ook ja. een beetje projectie is. En dit is dan weer een ja. bewijs daarvan, weet je wel? Als de, de regering met recessie is, dan, dan, dan, dan is het altijd komkommertijd. Hè. Dan hebben, hebben ze niks meer om over te lullen. En dan gaan ze maar over uh, komkommernieuws hebben. Uh, maar uh, dat betekent dat het meeste nieuws dat we hebben. is altijd alles wat er vanuit, vanuit de regering wordt ge. Uh, wat vanuit de overheid komt.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 Is, uh, staat eigenlijk onthult de nos dat de Nederlandse overheid en ambtenarenapparaat ...dwars ligt bij het aanpakken van het belastingontwijking in Europa. Dus ze zitten, ze zitten in de coalition of the unwilling, zo wordt het genoemd. <lacht> uh, verschillende diplomatieke uh, Brusselse uh, kanalen zeggen dat. En uh, de, Die, uh, die hebben, hebben dan ook vergaderingen daarover. En zelfs de leden van de Europese Panama Commissie... ...die onderzoek doet naar belastingontwijking... ...krijgen geen toegang tot die notulen. Dus...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 Kleuren is het gewoon steeds omhoog gegaan. Ja, als... uh, uh, uh. nou, maar goed, bij CDA zit nog wel heel veel van die oude familiebedrijven. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld de Lubbers, uh, die dan in de ba in hollandia staal heeft, en uh, Balkenende doet iets met pijpleidingen. Afghaanse uh... pijpleidingen. <laughs>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 Rare dingen van de. Ze dus, dus hebben die foto's op het internet ook. Die zie je zie allemaal boompjes staan. En dan zie je allemaal van die metalen stootbalken. Die dat die, die boompje moeten beschermen. En die staan die boompjes er allemaal gewoon naast. Die hebben ze, die, die hebben ze er gewoon niet om die boompjes heen gezet, maar daarnaast. Denk ik, wie is hier nou weer aan de gang geweest? Nou ja, van boompjes een zijn eigen koers gaan ervaren. Onze zo ja, ja. <laughs> ja, een hele rare bocht genomen. Daar ja. niet veel over te zeggen eigenlijk. Nee, het plaatje is wel leuk om te zien.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 kunnen ze in één keer wel helpen, weet je wel? Ja. Dus ja, want uh, bedrijf, vooral die grote bedrijven hebben allemaal, allemaal zo'n afdeling. Dan zitten ze de hele dag de kranten door te lezen om te kijken hoe het bedrijf in de media. Ja, ja, <laughs> ja. De ambtenaren zitten de hele dag de kranten lezen en dan zie je opeens hun eigen lantaarnpaal daarin staan. Zeggen, oh, mijn helemaal slecht nieuws. Uh, dit moeten we niet hebben. Ja, Dat hebben de gemeente zullen jullie ook wel hebben, ja. Ja. Nou, ik had het in ieder geval bij KPN, dat, dat ik heel re redelijk wat problemen had met KPN. Nou ja, gooi ik het op mijn weblog of op internet, weet je wel, op Facebook of Twitter en ja, meteen een uur later hangen ze aan de telefoon van wil je het eraf halen, dan gaan we je helpen. <lacht> ja. Kijk eens aan, zo gaat dat. Zo doe je dat. <lacht> ja. Ja, goed, ja. Maar uh, griezelige tafereel in uh, de VS, uh, of uh, beter te zeggen, griezelige financiële problemen in de VS. Ja, dat die... ja. Ja, is weer, um, weer apart dat... Dat jarenlang heeft Obama gewoon een enorm veel bakken geld uitgegeven. En ja, wat traditie is nou dat elke president verdubbelt de staatsschuld zoals die was terwijl die aantrad. Dus al de presidenten voor hem, die hebben een bepaalde schuld x opgebouwd. En de nieuwe president maakt daar twee x van. Dus in die, zijn die, die eentje geeft die, maakt hij net zoveel schuld als alle anderen bij elkaar vanuit de, in de hele opgezonde geschiedenis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 Ja, het is, uh, het is vreselijk. Het is wat een schuld, wat een schuld. Er komt een extra begrotingstekort in 2007 van 1000 miljard. Nee, dat is echt vreselijk. En de Amerikaanse staatsschuld aan het eind van die 10 jaar zal dan, zal dan met 1000 miljard zijn, zijn gestegen. Dat is 1 biljoen. En eigenlijk is, dat, eigenlijk is het nog groter, want eigenlijk is het.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 Dus inderdaad, ja, dat, dat kan je dan weer vertalen op de economische groei. Van kijk eens hoe geweldig het gaat, alle, alle getalletjes gaan omhoog. Maar ja, inderdaad kan het wel uh, inflatie opleveren. En zeker als het maar voor een jaar is, dan heb je ook het idee dat, dat die bedrijven ook weer stabiele weer uh, bereid zijn om het hazenpad te kiezen. Als het jaar weer voorbij is. Ja, ja dan merken we er niks van. Want dan gaan die dollars weer naar het buitenland. Maar... Ja. Ja, goed, ja, we zullen zien uh, hoe het gaat lopen. Ja... Um... Dan gaan we naar uh, Nederland. Dan gaan we naar uh, Oud-Beijerland toe, zelfs. Ja, dat is niet zomaar uh, een land. Dat is een Oud-Beijerland. <laughs> ja, dat nee, is natuurlijk een uh, gedeelte... Het is een Lieber, Lieberland als je het leest. Hè? Uh, het ligt ergens ten zuiden van uh, Rotterdam. Ja, er staat hier dan. De gemeente oud bijerland heeft een opvallende beslissing gemaakt. Allereerst, een gemeente neemt geen beslissingen. Alleen mensen nemen beslissingen. Ieder huishouden krijgt op een zeer korte termijn 100 euro gestort. Maar dat is niet alles. Huishoudens hoeven in 2018 ook geen rioolheffing van 143 euro te betalen. Nou, mijn hemel, wat is het? Maar wat ik dan zo erg vind, is dat de verantwoordelijke hulpzint in dit geval is wethouder Piet van Leeuwen van Financiën, SGP-CU.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 Ja, goed ja. Het ja, ja, Uiteraard is dat, dat uh, ook is het voor huiseigenaren in Oud-Bijland misschien ook wel een beetje kerst. Want ook de onroerende zaakbelasting OZB wordt verlaagd met 2%. <lacht> Zo'n cadeautje, plak voor de maand december, is dan toch mooi meegenomen. Dus als de overheid die cadeautjes uitdeelt, waardoor hij helemaal kaal en dan krijg je ietsje terug. En dan wordt de pers die doet gewoon alsof rode Walhalla Sinterklaas, de kerstmannen. Uh... Alles komt langzetten om er cadeautjes uit te delen. En... Ja, en het is niet de eerste keer dat het gebeurt dus. Ik ben trouwens wel benieuwd hoe de, diezelfde persoon reageert in een libertaria. Waar je dan gewoon helemaal geen belasting meer hoeft te betalen. Dus je krijgt ook geen sigaren meer uit eigen doos. Ja, ja. Je kan zelf gewoon sigaren kopen. Ja, ja, ja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 Je zal wat, euh, het, is, het is dit voor een <laughs> kijk, nou, het, het zou me niet verbazen dat het dan in, in uh, 1986 was, in Korendijk, is het ook een keer voorgekomen dat burgers 100 euro terug hebben, gekregen van het eigen geld. <laughs> dus uh, het is wel... Ik zal gelijk even kijken ja, het waar het zit. zeldzaam dit is. <laughs> ik kijk wel even waar het zit dan, Korendijk, Wikipedia. Ik <laughs> wil even weten of de een bepaalde regio's. Oh, het ligt uh, dan... wel in dezelfde, hoe, dezelfde buurt van het oud -Dijland. ja, ja, ja. ja.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 Ah ja, dat zie je met rust later. Nou, mm. ja. <laughs> ik heb in Rotterdam gewoond. Dat dus, <laughs> je die 100 euro terugkomen brengen, dan krijgen wij je te horen. <laughs> ja, dus ze we kunnen wel eens, uh, laten we zeggen, een midden- en klein bedrijf dat op zondag open wil zijn, dat wordt, uh, oh ja. Ja, dat, dat wordt onderworpen aan een uh, soort uh, gereformeerd Taliban-bewind. Uh, 11 uur. Ja, ja, ja. ja, ja. Het, uh, die komen dan we even langs. Uh, net als op, ja. Maar goed, ja, van Afghaanse toestand... gaan we even naar het kebabbroodje. Uh, Want dat wordt verboden. Ja, Het is niet direct dat, de, dat ze de kebab verbieden. Maar het, ze gaan verbieden dat je fosfaat gebruikt... om uh, te voorkomen dat vlees snel uitdroogt. Niet vriesvlees. En ja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 uh, geen probleem oplevert, maar in diepvriesvlees wel. <lacht> dus uh, dat is het, bij vers, vle vers vlees is het toevoegen van fosfaat sinds 2014 toegestaan. Dus ja, dat, dat blijft dan ook overeind. Dus uh, ja, dat is dan wel overeind, vind ik. Ja, ik heb eerder niet idee dat ze niet op hun eigen rug slaan, maar dat ze meer met die, dat ze net doen of ze, of ze op hun eigen rug slaan, <lacht> maar dan <lacht> slaan ze bij alle andere mensen wel op de <lacht> ja. rug via wetgeving. <lacht>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 Ja, overal ben je de held, krijg je allemaal krijg bier aangeboden en zo, en ja, die lijsten zijn zo vol. Maar uh, toen kwamen we op een gegeven moment bij de, bij de, de, de Turkse cafeetjes, de theehuizen. daar wordt ook gerookt, nog erger zelfs.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 Nou ja, daar uh, goed. Er <laughs> wordt heel, heel wat in het Arabisch Heen en weer geschreeuwd. En toen uh, ging hij even wat regelen. En dus uh, ja, hij belde wat en binnen no-time stond de straat vol met jongens op scooters. <laughs> en die gingen allemaal de lijsten invullen. Ze <laughs> dus ja. kunnen zich heel goed verenigen hoor, als willen. Ja, zie je wel. Ik denk dat iemand het even aan hun moet uitleggen. Ik komen er wel uh, op een gegeven moment wel achter helaas, denk ik.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 Ja. Er, wordt wel op, er wordt wel met die gezel op de eigen rug geslagen, maar het is meer op de groep, op de eigen groep, zeg, rug, zeg maar. Dus ze, ze, ze slaan wel hun eigen mensen, maar, maar niet zichzelf. Zelf blijven ze wel buiten schot, maar wel hun eigen soorten.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 ja, het probleem was alleen die mensen die kwamen niet opdagen bij de sollicitatie want uh, ja, ze kennen ik niet zo geïnteresseerd. <laughs> ja. So, ja. Dus, uh, er werd nog een ja, rondvraag gedaan. Denkt, er, uh, zeker voor dat soort groepen is, de, uh, is natuurlijk een, een prijs in hun sociale netwerk gaan ze, dat, uh, gaan ze een zware prijs betalen als zij opeens bij zeg maar de politie aansluiten. En uh, die prijs, die kosten daarvan zijn gewoon heel hoog. En daarom zullen ze ja, dat proberen te... Uh, ja, zullen ze dat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 En ja, als, als het enige criterium daarvoor is, dat, die, dat ja, maakt niet uit wat voor personen zit als hij als maar niet zijn penis laat zien aan het andere personeel. hoeveel <laughs> <We> attorney generals <laughs> hebben ooit hun penis laten zien dan? Ja, ja inderdaad. Ik denk dat een aantal heel gering is. Dat, het, ja, dat is natuurlijk een heel raar selectiecriterium.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 maar er wordt, eh, en het wordt ook steeds verder El Franken bijvoorbeeld. En eh, bij El Franken, nou, het is iemand die politiek ligt die maar helemaal niet. Dat is gewoon een linkse figuur. Eh, maar die was een keer dan op de troepen bij bezoek geweest in Afghanistan... met een of ander, ja, weet ik veel, model, een, een, een of ander lekker ding...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 om nou tegelijk te gaan zitten doen dat dat redeneren seksuele mishandeling is en dat en toen dat naar buiten kwam kwam er gelijk nog een andere vrouw ook Er uh, Pieter Shift uh, heeft dat heeft dat aantal video's heeft dat behandeld en die vrouw die zei ja ik was bij hem in de en toen hij uh, hij forced hij uh, tried hij forced to try and kiss me of zoiets was Zo, zoiets was. maar het was try and kiss me dus hij hij hij heeft daar niet echt gezoomd maar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 en I approve this message. Ja jongens, zullen we een applausje doen? <laughs> Slow clap. <laughs> Please clap. <laughs> uh, je, je kan Jeb Bush, Jeb Bush wel achter. Nou <laughs> ja, goed, uh, we zijn een beetje aan het einde gekomen van de uitzending. Inmiddels is de Bitcoin over de 14.000 dollar heen. Oh, sorry, uh, oh, sorry, over de 14.000 euro heen. Dus uh, ja, dat is allemaal gebeurd tijdens uh, deze uitzending. Als deze in het weekend gepost, werd, uh, als deze in het weekend gepost wordt, dan dus zal die